Morgen. ik ben Dilke Teertsa. dit is het nieuws van NOS op 3. Met kerst met z'n tienen rondom de kalkoen of de vegetarische rollade... dat gaat hem niet worden. Premier Rutte en minister De Jonge konden gisteren nog niet veel zeggen... over de feestdagen. Maar als het aan de experts van het OMT ligt... Dan wordt het geen groot feest, zegt mijn collega Albert Bos in Den Haag. Ja, hoe meer je gaat versoepelen, hoe meer risico's dat ook met zich mee gaat brengen. En daarom zeggen zij ook, hou kerst nou vooral in de huiselijke sfeer. Maximaal zes mensen, dat vinden zij toch eigenlijk wel een prima aantal. En ga nou niet door het hele land reizen naar familie, maar ja, doe het eigenlijk zoveel mogelijk in de buurt. Het OMT denkt ook aan een soort quarantaine als je kwetsbare familieleden uitnodigt. Je zou dan vanaf tien dagen van tevoren zo weinig mogelijk met anderen in contact moeten komen om bijvoorbeeld opa en oma te beschermen tegen het virus. Zo'n 5,8 miljoen mensen hoorden het kabinet gisteravond op tv zeggen... dat we voorlopig nog wel even te maken hebben met coronaregels. Daarmee was de persconferentie iets minder goed bekeken... dan die van twee weken geleden. Toen keken er 6,5 miljoen mensen. In Nederland zijn dit jaar meer natuurbranden geweest dan vorig jaar. Tot oktober waren het er ruim 640, bijna 100 meer dan in heel 2019... Het grootste deel van die branden was in Brabant. En als je ergens wil genieten van de stilte. Dan moet je steeds beter op zoek, want het klinkt inmiddels vaker zo. De afgelopen jaren is er 15.000 hectare aan stiltegebied in ons land verdwenen, staat in de Volksrand. Dat is een gebied zo groot als anderhalf keer de stad Utrecht. Vooral in Flevoland en Overijssel zijn gebieden verdwenen... waar weinig geluid mag worden gemaakt om dieren te beschermen. Er is ook positief nieuws. In Drenthe en Brabant kwam er juist stiltegebied bij. Het weer het lijkt vandaag wel lente, met veel zon, 13 tot 16 graden. Morgen is de herfst terug, dan vallen er weer pittige buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you. Sure they can be done. In een andere uitvoering. Maar goed, dat mag de pret denk ik niet drukken. Eerlijk gezegd, toch? Uh, welkom op deze woensdagmorgen. Lijkt wel of ik een abonnement heb op uh, de dinsdag en de woensdagmorgen. Nou, dinsdag zit ik niet helemaal alleen. Dan zit ik uh, met drie heren. Drie uh, wijze heren met uh, uh, verstand van zaken. Tenminste, dat zeggen ze. En vandaag uh, zit ik dan gewoon in mijn pieren eentje dit uh, programma te doen. Maar dat uh, wil niet zeggen dat het uh, heel erg uh, uh, stil zal zijn tussen twaalf uur tot aan 12 uur. Nee, we hebben nog wat te doen... en te voorafstukken. Uh, sowieso, straks gaan we praten met Hille Jansen... want door de maatregelen die gisteren zijn afgekondigd... Uh, springen de musea er weer een beetje uh, positief uit. Dus dat is uh, reden genoeg om even met Hille Jansen... van het Zandvoorts Museum uh, te gaan praten. Dan om half elf uh, komt een column van Tino Stuyk voorbij. Dat heeft hij vorige week uitgesproken, dus niet uh, gisteren. Want die van gisteren die ga je aanstaande vrijdag uh, horen... En uh, dan uh, in de tweede uur... dan komt er iemand hier nog even langs. Uh, dat is Minze Zwerver. Hij heeft een uh, boek uh, geschreven. De Zandvoortmoorden. En uh, daar gaan we het ook over hebben. Om half twaalf uh, komt Mick Boskamp... nog eventjes telefonisch de uitzending in. Want uh, ja, natuurlijk, we hebben uiteindelijk... ook het, het nieuws te bespreken. Uit uh, zijn mond... en door zijn ogen bekijken. En natuurlijk zit er de, de nodige muziek in. Uh, Chic uh, hoorden we net... met. Uh, Le Freak moet altijd uh, uh, goed opletten... want anders word ik weer op mijn vingers uh, getikt... door een of Walter Sands... Uh, die zegt dat ik niet Bernie Edwards mag zeggen... maar Bernard Edwards, dat was de bassist. En Nile Rodgers was een van de, de grote... Uh, ja, dat, dat waren eigenlijk de vaandeldragers van Chic. En die Nile Rodgers... dat is ook nog een vanwaarde producer geweest uh, de laatste jaren. Dus wat dat er gaat... helemaal goed. Dit komt uit okay. Utrecht... En ze hebben een nieuwe geluid ontwikkeld, de jongens van Van Piekeren. En alles draait om Jan Van Piekeren, bekend van de Taalstraat. Hier, Kom uit Utrecht. Voor mij ben je meer dan straten en stenen. Je zit in mijn genen, ik wil steeds naar je toe. Ik hou van je volkje, Met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 Ik ben een wielburger, een Europeaan. Nu, ik heb Nederland op mijn paspoort naar mijn als te waar kom jij vandaan? Wat kan altijd zeg ik, kom maar nu terecht. Want hier ben ik op mijn weg gegaan. Ontelbare kinderen de zon op zich aan, met kiesel. De prijs zijn te die gaan we voorrecht, ik kom maar te... niet Ik ben We kunnen geen een Europeaan. komt ik in Nederland op mijn paspoort staan. Maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeg, ik kom maar niet Dat kan altijd zeggen, ik kom maar niet te recht. So slowly, slowly. Gehoord op de dinsdagmorgen over Madonna eh, bekijk ik de wereld eh, in ieder geval iets anders als ik eh, het werk eh, van hoor. Maar goed, eh, wat het verhaal van dit nummer betreft eh, kan ik kort over zijn. Zij eh, komt ooit nog eens een keer binnen gezet bij Benny Andersson en Björn Ulvaas, de mannen van Abba, je kent het wel. Van, mag ik dit uh, nummer eens een keer uh, gebruiken voor uh, eigen doel en eigen gewin? Nou, dat vonden ze niet erg, maar dan moesten ze het wel het resultaat horen. Dus uh, dat hebben ze dus ook gedaan. En... Uiteindelijk is dit het geworden hang-up van uh, Madonna. Uh, ik geloof iets uh, dat het uh, van, uh, van Summer Night City is. Ik weet het niet precies. Uh, nee, gimme, gimme, gimme. Uh, Man After Midnight, dat, dat is de riedel. Goed, uh, andere zaken uh, nu. Want uh, gisteren zijn uh, de maatregelen... Uh, Enigszins versoepeld door het kabinet. Eh, musea mogen weer open. En dat betekent dus ook dat het Zandvoorts Museum open mag. Toch? Goedemorgen, hille Jansen. Goedemorgen, Jaap. Ja, we mogen weer open, hoor. <laughs> het is de tweede keer gesloten. Ja, ja goed. Eh, dus je, jij zat uh, gisteravond aandachtig te luisteren... naar wat uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge uh, aan het uh, vertellen waren. Ja, meestal lekker dat soort dingen van ja. voren uit, van uh, je mag open. Ik denk, ik wil het uit zijn mond horen voordat ik alles in gang ga zetten en het toch weer anders is. Mm -hmm. Want we zijn nu wel gewend om iedere keer te schakelen. Ja. Uh, wat mag er nu weer, wat mag er niet. Uh, we hadden een opening gepland, mm -hmm. nog een keer een opening. En uh, nou ja, toen uh, mocht het ook weer niet doorgaan. Ja. En nu? En uh, we gaan uh, morgen open. Ja, dus, dus dat... Uh, maar die opening van een expositie, wat, wat gaan jullie daar dan mee doen? Een, een, een soort moment van... Uh, of wordt dat maar bescheiden gedaan In van jongens, uh, jullie mogen weer binnenkomen... maar je moet je wel laten registreren, geloof ik, of wat ja, dan ook. Klopt, ja. ja, klopt. Uh, we hebben al een online opening gedaan, mm -hmm. uh, digitaal. Uh, de kunstenaar was er... Die de tentoonstelling heeft samengesteld, de wethouder was er en de voorzitter van de stichting. Hmm. Nou, gezellig met z'n drieën staan in een opening te doen. Ja, ja. Maar die ga ik nou niet nog een keer doen. Ik nee. mag het nog steeds niet veel mensen in het museum hebben. Nee. We houden het gewoon hierbij. We doen de deuren open en ik hoop dat iedereen hiervan komt genieten. Ja, uh, maar hoeveel mensen mogen er ongeveer maximaal in het museum zijn? 30. 30. Maar dan is dat wel, dat loopt erin en dat loopt eruit. Je mag ja. niet met z'n dertig op één plek zijn. Dus nee. dat heet zo'n doorlooplocatie. Ja. Nou ja, voldoende afstand, mondkapjes op vanaf 1 december verplicht. Ja. Nou ja, wij houden ons strikt aan de regels. Er dus staat zo'n desinfectiezaal. Ja. Dus ja, je, je kan uh, rustig veilig naar het museum gaan en ja. daar van de, van de zee uh, schilderijen genieten. Ja, uh, zijn er uh, twee ingangen? De, de, de, dat, er, dat jullie daar ook rekening mee hebben gehouden. Want ik bedoel. Nou, we, het... hebben, we hebben heel veel ingangen, maar je mag natuurlijk niet alles tegen elkaar openzetten voor de tocht en ja. voor de klimaatbeheersing voor de schilderijen. Ja, oké. Okay, uh, wij luchten dus heel veel. Mm -hmm. uh, op dit moment is bijvoorbeeld ook juttersgeluk bezig. Ja. En uh, morgenmiddag wordt het Plastic Kingdom uh, geopend ja, ja dan staat de zijde natuurlijk de hele tijd open voor mensen van juttersgeluk om het bouwwerk te maken ja ja, ik snap het. Dus, maar ik, ik, ik vraag dat omdat er wel eens ja. mensen zijn die van de ene kant binnenkomen en aan de andere kant uitgaan. Dus dat, er twee in, dat bedoel ik met twee ingangen, dus met twee, twee toegangen. Oh, op die manier, die bedoel ja, nee, dat, je moet natuurlijk een soort route aangeven, huh? en dat lukt prima. Oké, okay, dus dat... Uh, ja, nee, dan, dan is dat ook uh, helder. Want uh, ja, ik, ik, ik, ik stel het een beetje ongelukkig, maar ik bedoel... Uh, ja, je hebt het wel eens. brandweercasernes die hebben dan ook, uh, hebben ook twee toegangen uh, in, uh, in dat opzicht. De ene ploeg gaat er aan de ene kant uit... Ja. en de andere komt aan de andere kant in. Maar ik uh, begrijp uh, bij, bij jullie dat, uh, dat jullie dat ook enigszins doen, toch? Nou ja, dat, dat heet publieksbegeleiding. Ja, ah, ik snap het. We, ja. hebben, we hebben een... Fonds, um, kickstart cultuurfonds, daar hebben wij geld van gekregen. Ja. En dat moet je echt aanwenden om dit soort maatregelen te treffen. Ja. Dus die pijlen op de grond en nou ja, overal aanwijzingen dat je afstand moet houden. Ja. Dus ja goed, um, we worden gesteund door de particuliere fondsen ook nog. Maar dat geldt voor heel uh, museum... Holland-Nederland, hoor. Ja, oké. Okay. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, voorlopig uh, mag je dan weer open. Maar jij kijkt ook uh, wel eens naar de cijfers... van uh, loopt het niet uit de, gierend uit de, uit de klauw... en dat je dan ook denkt... oh jee, ik moet uh, straks weer de hut weer sluiten. Uh, nou nee, want weet je, het is, het is een luxe product, hè. Ja. Maar wat, wat dan wel zo is... ik vind het heerlijk om naar een museum te gaan in mijn vrije tijd... Hmm. En dan rij ik langs een winkelstraat en ik denk: hoe kan dat nou? Dat, dat er wel de blokker open is. En, ja. en allerlei leuke winkeltjes en het museum gesloten is. Dat vind ik zo. Ja. Het ziet er zo onlogisch uit. Ja, ja oké, okay. dat, dat uh, verhaal. Uh, dat is dus eigenlijk uh, in de notendop. Uh, zoals jullie de, de komende tijd uh, eraan. Uh, wat jullie gaan doen. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, zijn we eigenlijk bijgepraat, uh, min of meer? Oké, okay, ik zou zeggen, kom met z'n allen gezellig ja, kijken. Ja, want dat is nog even het laatste. Wanneer is hij geopend, uh, de openingstijden van het museum? Van tien tot vier, uh, behalve op maandag. Dus alle dagen behalve maandag van tien tot vier. Oké. Okay. Leid... Kijk even ja. op de website. En dat is? www.zandvoortsmuseum.nl En dan kijk, zie je precies van uh, reserveren. Je kan het ook aan de balie doen... Want we leggen de, de lat niet hoog, gewoon gezellig binnenkomen en het is echt nooit druk. Heel duidelijk, Hilly. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel.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 Turn the tap down Face. I see it in a frame. She looks like a girl who can spell of my journey.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 maar is toch iets anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Of, zoals Jort Kelder me ooit schreef in een mail... naar aanleiding van deze tegelspreuk... de quote dreunt nog lang na in mijn buis van Oestagius. Met Jort maak ik ooit samen met programmamaker André van de Toren... het programma Bij ons in de PC. Dat was een licht satirisch programma over de rijke, de excentrieken en het over de paardgetilde... die zichzelf en hun glamoureuse wereld soms iets te serieus namen. Dat is een genot om te maken.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 De sound systems uh, komen uit uh, Haarlem. Tenminste, uh, in ieder geval één van de twee. Uh, want uh, Maaier van der Weide uh, zit ergens anders. Die komt uh, ergens uit de provincie Flevoland. Maar goed, muziek maken kunnen ze wel. En uh, dit komt van een EP Fuse. Hier hebben ze twee weken geleden hebben ze die uitgebracht. Uh, ja, twee weken terug alweer. En, uh, en hij, uh, deze Low Educt Sound System, want daar schuilt Dylan zonder van de achter. Doet uh, niet alleen met uh, de stemmen met maken van der Weijden, maar ook met uh, de wederhelft uh, tegenwoordig uh, in Haarlem, Tessa Lamers. Uh, beter bekend als Lacet. Die hoorden we straks in het uh, tweede uur, want die heeft zelf ook uh, een EP uitgebracht. Vorige week, afgelopen week zelfs nog. En uh, daar hoor je de single die op dit moment uh, van, uh, van, het, uh, van de EP, Bird's Eye... die hoor je straks in het uh, tweede uur. Maar goed, daarvoor hoorde je Every Breath You Take van de police. En uh, het was ook een uh, adembenemende uh, column van Tino Stuy... die die vorige week heeft uitgesproken uh, over het leven uh, van uh, nou ja, bepaalde sterren. En uh, daar uh, had hij dan een, uh, een verhaal uh, bij... Bovendien nog even terugkomend op de police. Je denkt dat het een uh, liefdesliedje gaat, maar nee, dat is het niet. Het uh, gaat over stalken. Dus uh, Sting was uh, in dat opzicht uh, zijn tijd denk ik al ver vooruit. Oh, uh, dit moet ik uh, even niet uh, doen, want ik uh, zit dan weer niet te tellen wat betreft de tracks. En dan moet ik eigenlijk deze hebben, want uh, daar gaat het uiteindelijk om. Een beetje dansbare ochtend op deze woensdag van uh, de... Wat is het? Oh... Het staat er ergens, maar ik kom, er, ik kom er niet helemaal uit. 18 november is het vandaag, ja, ja. Uit de film, Saturday Night Fever, The Bee Gees. Maar ook Rick James deed het, want hij had ook uh, wat uh, satellietgroepjes, zoals deze damesclub, uh, de Mary Jane Girls en in, in My House. Uh, en dat is natuurlijk uh, duidelijk het handje van Rick James uh, die je op uh, dit nummer hebt uh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je uh, de beaches met You Should Be Dancing. Met John Travolta nog hoofdrol. en Wil je John Travolta in een wat lelijke rol uh, zien, dan moet je vanavond naar de Punisher kijken. Want uh, daar komt hij je voor. Dat is niet al de beste rol, uh, kan ik je vertellen. Dus uh, dat uh, is bij Veronica te zien. Kijk nog even naar het uh, klokje en dan denk ik, nou, we hebben er nog wel wat. Uh, want uh, de Polyframes uit Horen hebben ook een, uh, een album uitgebracht. Dat heet uh, We All Dever. Nee, nee, ja, ja, dat moet ik wel even goed uh, introduceren. Want uh, dat is, uh, uh, en daar staat uh, onder andere dit nummer op. Everything Together. En dat uh, is dus dit. The chamber will light up. noises at the top. Imagine a room filled with laughter, with songs made of joy and friends. Some whispers around me. The applause is over. The curtains they open. The feeling is cool. Surrounded by lightning.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 Maybe. You better van die band, Riddim Haakman, die was afgelopen week jarig en bovendien zit ook een beetje een aardig verhaal achter deze band, want die Riddim Haakman die had zoveel muziek in ergens in zijn computer zitten dat hij op een gegeven moment een band is geformeerd. Met allerlei muzikale vrienden zijn ze de Polyframes op een gegeven moment begonnen en daar is dit album uitgekomen. We all diver and uh, everything. Uh, nou ja, everything together, dat, uh, dat is het nummer. Tot aan het nieuws: uh, de nieuwe single van Stevie May Robin. En dat is weer Country. Uit Nederland ook. Ik geloof uit de buurt van Utrecht. The One That Got Away hoor je hier bij Zandvoedse Zaken op ZFM Zandvoort.